Het Gouden Bord Er arriveerden eens in de plaats plaatsserie... twee verkopers van potten, pannen en handgemaakte hebbedingetjes. Omdat ze allebei hetzelfde verkochten... vroegen zij zich af hoe ze beide in hetzelfde dorp konden verkopen... en ook nog goed konden verdienen. Oh, zunder! Hoe kunnen we nu dezelfde dingen verkopen aan dezelfde personen? Als we het van jou kopen... Zullen ze het dan ook van mij kopen? Mag ik even storen? Ik heb een idee. Waarom delen jullie de stad niet in tweeën? Jij neemt je dingen om in de ene helft te verkopen en jij in de andere helft. Zodra een van jullie klaar is met een gebied... kan de ander proberen zijn dingen daar ook te verkopen. Dat is een geweldig idee hoor. Heel erg bedankt met ons helpen. En zo begonnen Mahesh en Sundar op hun afzonderlijke routes... en begonnen de dorpsbewoners te roepen. Potten en pannen! Potten en pannen! Neem je hebbedingen en ga shijnen met ze! Niet ver weg hoorde een klein meisje de verkoper schreeuwen. Ze rende naar binnen en riep haar moeder naar buiten. Oma, iemand verkoopt klimmende hebbedingetjes. Ik wil een armbandje. Mag ik er een? Oh, kind. Ik zou willen dat het komt, maar we hebben geen geld. Hoe moeten we het kopen? Um, ah. Kunnen we niet dat lelijke pot verkopen om het armbandje te kopen? Oh, dit ding? Dit is bedekt met zwarte roets. Wie wil dit ruilen voor een armbandje? Oh. Laten we het proberen, Alma, alsjeblieft. Oh, oké, okay. we zien wel. Al snel kwam Mahesh bij het huis van het kleine meisje. Ja, hier zo, ik wil een armbandje. Mahesh zag de kapotte kleren van het kleine meisje en besloot haar voorbij te lopen. Verspil mijn tijd niet, kleine meid. Jij kan dit niet betalen. Je moet me eerst vertellen wat de prijs is, of niet? Oké. Okay. Vier munten. Geef het me en koop je armband. Um, vier munten. Um... Het spijt ons erg. We hebben je geen geld te geven. Maar als je binnenkomt, kan ik je iets geven in ruil. Ah, prima. Maar doe het snel. Ik moet nog gaan en al deze dingen verkopen aan diegenen die ervoor kunnen betalen. Het huis was in verschrikkelijke staat. De muren vielen uit elkaar. De gaten in het dak waren dichtgemaakt met platen. En er waren overal muizen. Wat? Ze zijn zo arm. Wat kunnen ze mijn hemelsnaam aanbieden, de muizen? Heer, ik heb alleen dit roetige bord aan te bieden. Mijn kleindochter wil echt een armbandje. Neem dit alsjeblieft aan. Ah, dit zwarte visje ding. Hoe erg is dit bedekt met zwarte as? Laat me wrijven. Ik hoop dat het op zijn minst koper is. Toen Mahesh het bord schoonvreef, viel het as eraf... en een klein stukje van het bord begon te schijnen. Ah, wat? Het was een gouden bord... Wat is er gebeurd? Is er iets fout? Kun je dit kopen? Mahesh was een gierige man. Hij dacht bij zichzelf... Dit is puur goud. Dit moet honderden dan wel duizenden waard zijn. Ik moet rustig weggaan en later terugkomen. Ze zullen wel overtuigd zijn dat dit bord waardeloos is... en het me zelfs voor niks geven. Oh, ik vroeg me net af hoe je me dit waardeloze bord aankomt bieden. Het is niks waard. Er zit geen waarde in. Ik wil het niet. Oh, zeg dit alsjeblieft niet. Het zal mijn kleindochters hart breken. Kun je niet een manier vinden om ons één armbandje te geven? <laughs> Eén armbandje? Ik kan je niet eens een halve armband geven in ruil van dit waardeloze ding. Je hebt genoeg tijd van me verspild. Ik ga nu weg. Hij is een onbeschofte man. Ik wil helemaal niks. Toen Mahesh verdween op de markt, kwam Sundar naar dezelfde plek om zijn geluk te beproeven. Potten en pannen en hebben dingetjes. Botten en pannen en hebben dingetjes. Hallo, kleine meid. Wil jij niet iets kopen? Ik heb geen geld om iets van je te kopen. Oh, je moet toch wel iets hebben? Wees niet verdrietig. Laten we één ding doen. Vertel me wat jij wilt hebben... en ik zal iets proberen te ruilen. Deal? Uhm, oké. Okay. Ik wil een armband, maar ik wil het niet gratis. Ik heb een oud bord wat ik je kan geven. Wil je er even naar kijken? Haha, natuurlijk. Hoe kan ik anders een deal maken? Ik weet niet of het van uh, enige nut is. Maar hier is het. Sundar wist dat het bord niet veel waard was. Maar hij was een gul en eerlijk man. Hij wilde het hart van het meisje niet breken. Hij had zich al bedacht dat hij het oude bord voor een armbandje wilde ruilen. Om de deal echt te laten lijken, besloot hij eerst het bord te bekijken. Hmm, oké. Okay. Laat me proberen het zwarte as weg te wrijven. Wat? Dit is een gouden bord. Mevrouw, dit is meer waard dan alles wat ik heb. Het is duizenden waard. Ik heb niet genoeg om dit te kopen. Oh, echt? Ik ben een oude vrouw. Ik snap helemaal niks van geld. Jij lijkt me eerlijk en aardig. Waarom neem je dit niet en geef je mijn kleindochter een armband? Een armband? Je kan meer dan duizend armbandjes krijgen. Wacht even. Ik kan je elke pot, pan, een hebbedingetje en laatste munt geven in ruil voor dit bord. Maar laat me alsjeblieft acht munten houden... zodat ik de rivier over kan en ook de weegschaal houden. Met zijn deksel om het gouden bord in te doen. De oude vrouw was erg gelukkig. Ze had nu veel aardepotten en pannen... en haar kleindochter had nu veel glimmende hebdingetjes. Ze zwaaiden gelukkig tot ziens naar Sundar. Sundar was ook erg gelukkig om het gouden bord te hebben gevonden. Hij wist dat zijn leven al snel voorgoed zou veranderen. Niet ver achter hem was Mahesh die precies hetzelfde dacht. Maar hij wist niet dat al zijn dromen al vervlogen waren. Goud, goud, ik zal rijk worden. Ik weet zeker dat de oude vrouw inmiddels al alle hoop heeft opgegeven. Ze zal me maar al te graag het gouden bord van niks geven. Dat is het echte verkopen. Ik wist dat je buiten op me zou wachten. Hm, Oké, okay. ik ben van gedachten veranderd. Ik kan een klein meisje als jij niet verdrietig zien. Ik zal je gouden, uh, ik bedoel dat lelijke bord van je kopen... Maar ik kan je geen armband geven. Laat me denken. Wat denken, meneer? We hebben niks van je nodig. We hebben ons schouderbord al verkocht aan een wijs en eerlijke zakenman. Wat? Waar? Hoe? Oh? Wie? Jij bent onbeschoft. En nu ben je ook nog te laat. Hij gaf van alles wat hij had behalve acht munten. En zijn weegschaal. Hij moet nu al de rivier over zijn. Wat? Nee! Mijn geld! Maar het kleine meisje had gelijk. Mahesh was inderdaad te laat. Sundar was de rivier al over. Mahesh ontplofte van woede en begon op en neer te springen... terwijl hij zijn handen in de lucht zwaaide. Hij zat vol met haat voor Sundar. Hij schreeuwde. Maar Sundar was al ver weg. Hij kon geen woord horen. Kom meteen terug! Dat is mijn geld! Oh, dat is Mahesh. Hij springt van enthousiasme. Hij zwaait naar me. Misschien weet hij wat er gebeurd is. Kijk toch hoe blij hij is. Hé, hey, dank je. Ik ben ook gelukkig. Vaarwel nu. Mijn Sundar was weg en Mahesh was daar. Op de grond en had spijt van zijn handelingen. Was hij nu maar niet zo gierig geweest, dan was het gouden bord van hem geweest. Denk eraan, eerlijkheid is het meest verstandig.